Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Het Renze Klamer. Goeienacht. Het is uh, 25 december. De dag waarop uh, in 1991 president Gorbachev zijn aftreden aankondigde... en daarmee ook het einde van de Sovjet-Unie. Het was ook de dag waarop uh, Karel de Groot in 800 na Christus tot keizer werd gekoond... Maar ja, 800 jaar daarvoor, en dat weten we allemaal nog vandaag... nu we het toch over grote leiders hebben, was het natuurlijk de dag dat Jezus geboren werd. Of nou ja, in ieder geval de dag dat we het vieren, want de dag waarop hij geboren werd, die weet eigenlijk niemand. Maar dat hij geboren werd, daar zijn we toch wel zo'n klein beetje over eens. En dat wordt gevierd. Vele mensen zullen misschien net als ik een, een kerstnachtdienst hebben bezocht. Of zijn lekker aan het slapen voor het traditionele kerstombijt. Maar u bent wakker en dat is gezellig. Welkom bij dit programma. We gaan het uh, vannacht hebben over kerst en over u hoe u dat doorbrengt. Misschien bent u al helemaal alleen de komende twee dagen. Misschien is dit wel het, het, het ongemakkelijke familieuitje... waar u de afgelopen maanden naar heeft uitgekeken. Ik, ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd hoe u die kerstnacht... dus deze nacht, maar ook de kerstdagen, de eerste, de tweede... hoe die doorbrengt. Daar gaan we het over hebben vannacht. Zo simpel is het. Ik dacht, zal ik een hele originele insteek zoeken wat er nu in het nieuws speelt? De uitgelekte kersttoespraak van een koningin voorlezen met een mooi accent. Nee, ik doe het niet. We gaan het hebben over kerst. Maar eerst... Gaan we luisteren naar Need to Breathe. Die zingen Go Tell It on the Mountain. Go tell it on the mountain. Christ is born. Go tell it on the mountains van Need to Breathe. Ja, we zijn er als EO natuurlijk bijzonder blij mee. Want dit zijn toch de dagen van het jaar dat niemand er even van schrikt... als je over Jezus begint. En dat, ja, dat, dat is ook wel eens leuk. En dat buiten we dan ook flink uit met allerlei tv-programma's. Zoals kerstfeest op de Dam, Nederland zingt op zondag... en weet ik het wat niet allemaal. Maar zoals u weet is er in dit programma... bovengemiddelde ruimte voor uw verhaal van ons luisteraar. En daarom ben ik eigenlijk benieuwd hoe u de kerstdagen doorbrengt. En dan vroeg Klaas Drupstenen van Kaasloena... vroeg het net aan mij, toch? Oh ja, wat, wat doe ik zelf eigenlijk? En dan, uh, dan merk ik toch al dat ik vrij snel weer in, in de clichés uh, beland. Maar dit is toch wel ook een beetje de tijd van het jaar... dat ik waarde hecht aan die clichés. Want, laten we eerlijk zijn... wat is nou fijn als je gewoon lekker bezig bent met een, uh, met, met een baan... en nou ja, ik, ik mag me toch gelukkig prijzen dat ik een uh, vrij leuke baan heb dat je dan ook even gewoon de tijd hebt om lekker uit te rusten... en dat je, je vrij kunt nemen, dat je thuis kunt zitten... dat je een paar slechte en goede films kunt kijken... dat je, je een, beetje, een beetje lekker eet en gezellig even met je familie bijkletst. Het is eigenlijk de saai woorden, maar toch ook weer zo fijn. Tenminste, dat geldt dan voor mij. Maar wat geldt voor u, dat is de vraag. En daarvoor kunt u bellen vannacht naar dit, naar dit programma... en dan kunnen we er gezellig over kletsen. Dat kan naar 0800 1121 0800 1121. Gratis en voor niets. Ook dat is kerst is altijd gratis overigens. U kunt ook mailen naar nacht.eo.nl of even via Twitter reageren. En dat kan naar aapstaartje dit is de nacht of met de hashtag dit is de nacht. En dan, uh, dan uh, ja, la, laat ik mij graag verrassen door uw verhaal. Dus ik zou zeggen bel uh, Amassi en dan gaan we er gezellig over kletsen. Dan gaan we ons even laten verblijven nu door Maria Meda met Home for Christmas.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 to life. And so it is a part of my courageous plan to leave. With a broken heart tucked away under my sleeve. I want Ja, ze zucht er nog een keer bij, Maria Menna. Home for Christmas. Ik vroeg u te bellen met uw kerstverhaal en er werd Ammas uh, gebeld. En de eerste die ik erover mag spreken, dat is Leo. Leo, ja, goede nacht. Ja, nacht. Ik spreek met Leo Eikemans uit Oosterhout, Noord-Brabant. Het mooie Brabantse dorp. Ja, en uh, ja, u wil graag weten hoe dat ik uh, uh, bijvoorbeeld mijn kerst uh, doorbreng. Bijvoorbeeld, ja. Vertel maar eens. Nou, ik ben nog een van de weinig. Uh, nou, ik moet niet overdrijven. Maar ik behoor nog tot uh, praktiserende katholieken. Ja. En ik heb ook een, uh, een functie in de kerk, in de basiliek hier in Oosthout. En daar ben ik uh, collectant. Dus ik ben vanavond om 7 uur naar de kerk geweest. Om 2300 uur van de nachtmis. Morgenochtend om 10 uur hoogmis. Tweede kerstdag. Om tien uur hoog mis. En dan, ja, heb ik het dus een beetje gehad. Dus het is, ik... het is eigenlijk gewoon werken met kerst? Dat is werk. En ik ga morgen middag om vier uur... Dan ben ik ook nog eens chauffeur bij uh, Veolia Transport. Dan ga ik, uh, heb ik een late dienst. Tot een uur of uh, één. En dat doe ik dus ook tweede kerstdag. En dat doe ik al... Nou, al bijna twaalf jaar zo. Een combinatie van buschauffeur en, ja. uh, en collectant? En collectant. Nou, dat lijkt me een hele mooie combinatie. En uh, vertel eens, want hoe hey. gaat het dan? Ik, ik kom zelf niet uit de, uit de Rooms-Katholieke kerk, maar ik, ik kom er wel eens. En dan, dan uh, ben ik altijd gefascineerd door al die mooie gebruiken en tradities... die ik, uh, die ik soms wel ken en soms ja, niet. Ja. Zijn er nou nou, ook dan, van die kersttradities is, die ik niet ken? Ja... Uh, die hebben we inderdaad. En dat is ook iets wat me bij de kerk houdt. Ook. Ja, ja, want wel, welke tradities ja. zijn het dan specifiek met die, met die kerstdiensten bij jullie? Ja, er is ook een stuk nostalgie bij natuurlijk. Uh, voor, voor de mis en de prachtige gezangen. Uh, het. Uh, ja. Uh, mooie kleding van de mensen. Want je gaat natuurlijk niet zomaar in de spijkerbroek naar de nachtmis. Nee. En. Uh, ja, maar wat, wat voor mooie het liederen zijn dat dan? Want is, is dat gewoon het, het Stille Nacht en ere Zij God wat, wat iedereen wel kent? Of hebben jullie dan nog weer eigen, eigen bijzondere liederen? Nee, het zijn wel de liederen die uh, heel bekend voor zullen komen: Het ja, Stille Nacht, Nu Zijn wel komen en zo. Dus als, als Jan ja. de Vries uit de buurt langskomt, dan, dan heeft hij toch een, een stukje mooie kerstherkenning ook? Ja, zeker weten. Oké. Okay. Nou, wat, uh, wat een mooi beroep. Maar dan, dan zeg je, want ik ben een, je zegt dat ik ben collectant en ik ben buschauffeur... maar vier het ook nog zeg maar, privé met, met iemand of vrienden? Uh, ja, ik heb een uh, ontzettend lieve partner... En, uh, waar ik ontzettend veel van hou. Um, maar zij uh, werkt bij de, een stichting om mensen in de laatste periode van hun leven... Ja. Uh, ja, bij te staan en ook, eigenlijk ook om de uh, mantelzorg te ontlasten. Dat je okay. er even een avondje of een paar uur tussenuit kunnen. In de, in de palliatieve zorg eigenlijk? Juist. Ja, ja. oké. Okay. v, dat... v -Z -T, t heet dat, geloof ik. Ja, v -Z -T -T. Maar moet zij dan ook werken met kerst? Ja, werk morgenochtend. Ik moet ze morgenochtend uh, wakker maken... dat ze op tijd uit bed gaat. Ja, dus als, als ik het goed Want begrijp, dan, dan een, bestaat... Uh, ja, sorry, vertel maar. Nou, we hebben een latte relatie. Ik woon in Oosthout, zij woont in Leiden. En, um... Zo, dat is eindje weg. Ja, <laughs> ja. En um, nou ja, zij uh, doet haar werkzaamheden dan in, uh, in de buurt van Leiden. En hoe lang hebben jullie al zo'n heb... latte relatie? Uh, nou, al een hele tijdje, zeker tien jaar, ja. Echt waar? Ik, ja. Ik, ik, ik, ben, ik ken niemand in mijn eigen omgeving die dat heeft, dus ik ben altijd zo benieuwd of dat werkt, maar blijkbaar kan dat dus. Ja, dat werkt. En, en wat is dat dan werkt. het geheim van zo'n relatie? Uh, wat is het geheim? Uh, ja, dat... Uh, uh, hoe noemen ze dat? Uh, ongebonden gebonden zijn, geloof ik. Ja, ja. Dat, dat, dat moet je even uitleggen. Uh, dat je toch uh, uh, je, je eigen dingen kan doen. En, uh, uh, en wat versta je dan onder eigen dingen? Ja, ik heb dan de afwijking dat ik. Uh, ik ben uh, kort geleden 67 geworden. Ja. Ik ben zo wat, denk ik de oudste buschauffeur. En, uh, <laughs> Die nog op de weg rijdt. In Nederland. Ja. En, uh, nou ja, ik, en ik voel me daar heel wel bij. Ik voel. Ik, ik, ja, ik. ik nou. De allereerste keer dat ik op een bus reed en er stond iemand bij de halte te wachten, toen kreeg ik gewoon tranen in mijn ogen. Want ja, zo had nog nooit iemand op mij gewacht. <laughs> maar er zat natuurlijk ook wel een scheiding tussen. Dat, dat, ja. Dat, dat, dat, ja, nee precies. We want we, als, als, we we even, als we het even bij de rode lijn houden, dan zeg maar, want hoe, hoe vieren jullie dan... Uh, zijn jullie dan wel veel bij elkaar zo aan het eind van het jaar? Want jullie moeten dan nu even werken met de kerst... maar misschien dan met oud en nieuw of ertussen wel even vrij. Hoe vaak uh, zoek je elkaar dan op? Met oud wel, met nieuw niet. Met nieuw ga ik ook werken. Eerst uh, ook een traditie van mij dat ik altijd 1 januari werk. <lacht> Stel dat je werkbaarder zijn laat. jullie. <lacht> ja. Maar er blijft genoeg tijd over. En uh, ja, ik... Uh, ja. Nou ja. Dan zou ik het ook het verhaal van de andere kant moeten horen. Ja, precies. Eh? Maar ik, eh, ik heb altijd gezegd, één klacht en ik ga mijn leven wijzigen. Eén, Eén klacht van vrouwenlieven één... bedoel je dan? Ja. Oké. Okay. Van de vrouwskant hoef ik maar één klacht te horen, van ja, je bent er nooit of uh, wat dan ook. En dan wijzig ik het met één. Maar wat bedoel je met wijzigen, dat je naar Leiden gaat verhuizen? Nou ja, dan, uh, dan pas ik me aan, dan ga ik minder werken, dan ga ik misschien ook... Uh, nou, de kerk wordt wel, wel een beetje moeilijk. Want ja, er valt ook niet mee om mensen in een, uh, een uh, ja, ik, in de functie te krijgen. Ze zijn blij dat ze jou hebben, Leo. Ja, ik denk het wel. Ja, denk ook. Hey Leo, bedankt voor jouw jou belletje. En, uh, en om ja, even te vertellen hey. hoe jij kerst doorbrengt. Werkend dus. Dat, ja, Er zijn ook mensen die moeten gewoon werken met kerst. Ja, dit is werken. Er zijn ja. mensen die moeten werken. Hè? Succes en ik, morgen. En ik, ik denk oh. dat er heel veel mensen zijn die blij zijn dat de bus rijdt. Ook op eerste kerstdag. Ja, als je in de buurt van Tilburg woont, want daar rijd ik, dan uh, nou, neem ik je mee. Precies. De groeten van Leo alvast nee. dan. Hey, veel succes met je programma. En da leuk dat ik even mijn zegje moet doen. Dankjewel, Leo. Graag gedaan. Yo. Doe Doei. Uh. De heer Struik, goeienacht. Adam Struik, ja. Adam Struik. Ik wil nog even wat aanvullen bij die man. Die man die moet alleen blijven, die moet geen vrouw nemen. Nou, dat, oh, hey, dat is een. En, wacht, een uh, wacht eventjes. Wat niet normaal is. Uh, om een vrouw te nemen, dat is niet normaal. Nee. En uh, vertel je dat uit eigen ervaring? Ja, ja, ja. bij die vrouw zijn of niet bij die vrouw zijn? Oh, oh maar jij, jij bedoelt dat je niet zo van een latrelatie bent? Ja, wel een gedeelte van een latrelatie. Dat je ook je eigen huis aanhoudt. Want ja. dat ken vandaag de dag niet, hè? Wat, wat ken vandaag de dag niet? Nou, met financieel, hè? Daar word je gelijk meer verminderd, dus. Oh, dat dus is dus niet voordelig bedoel je? Nee. Maar, maar vertel eens wat over jouw eigen situatie dan. Nou, ik ben gisteren en zaterdag ben ik, uh, is de arts geweest. Ja. Ik ben 77 jaar, Ben ja. Adam Struik. Ik ben 77 jaar. Ik heb een zaterdag, is de dokter geweest. Ja, en wat zijn de dokter? ja nee de, de dokter van het ziekenhuis dat is de vervangende arts is daar. Oké okay, en, wa en waarom kwam die dokter? Wat was er aan de nou, hand? Nou, ik uh, ik kon niet plassen. Ja, ik kon wel plassen, maar ik had een pijn in mijn rug. Oh. Nou, toen heb ik pillen gehad, toen heb ik uh, uh, zetpillen gehad, ik heb uh, uh, ja hoe noemen ze dat? Mofinera gehad. Ja. Voor de pijn verminderen. En nu, gisteren, was het. Uh, maandag. Ja. Toen heb ik om één uur. Heb ik een, uh, een pil genomen. om te plassen. Maar dat lukte niet. De hele dag had ik niet geplast. Dus vanaf het zaterdag. had ik niet geplast. Zo. Dus ik heb een. Uh, gisteren heb ik om één uur. Heb ik een pil genomen. om te plassen. Dat lukte niet. Toen heb ik gewacht tot vier uur, toen heb ik het ziekenhuis gebeld. Toen zijn er twee artsen zijn er geweest en die hebben vier liter water bij me weggehaald. Wat een, wat, een, wat, een, wat een bijzonder verhaal. Ja, die hebben vier liter water bij me weggehaald. En, en was daarmee daar het... Dan een te... katheter. Dan heb ik een katheter, heb ik. Okay. Dus ik ken nergens naartoe. Dus je zit eigenlijk met kerst zit je gewoon aan je eigen huis vastgekluiten door die katheter? Ja. Ja, alleen. Geen familie of wat ook. Maar hoe bedoel je dat er geen familie langskomt of dat je geen familie ik heb meer hebt? geen familie, nee. Heb ik niet. Helemaal niet? Nee. Maar Allemaal dood. En, en, en uh, hoeveel familie had je dan? Als in had je broers of zussen? Ja, ik had uh, drie zussen dus. Uh, maar dat is al lang... Uh, Daar kan geen beter niet over praten. Dat is uh, al lang verjaard. Dus, uh, okay. en ik geen... heb nog een zoon ook van, uh, van uh, uh, 49 en die komt ook al 30 jaar niet. Dus... Oké, okay, dus je, je hebt eigenlijk wel familie, maar dus, die, die wil je niet meer zien. Nou, als hij komt, dan is hij welkom dus. Maar wat, wat is dan de reden dat hij niet meer langskomt? Ja, het mag niet van zijn moeder. Oh? En, en... Nou, dan ga ik verder met mijn getoog. Ja? Eh, ik, eh, ik heb gisteravond heb ik om kwart over vijf, over een vier uur heb ik gebeld. Toen waren ze om kwart over vijf waren ze hier. Toen zijn ze tot kwart voor zes zijn ze bezig geweest. ...om te, mij te laten plassen. Toen ben ik... Uh, ...om zes uur ben ik gaan slapen... ...tot half één gisterenmorgen... ...ben ik tot half één ben ik gaan slapen. Ja. En nou heb ik de hele dag binnen gezeten... ...heb ik ook nog anderhalve liter geplast... ...en nou zit er ook alweer, voel ik... Dat er alweer uh, plas in mijn zak zit. <laughs> dat, dat klinkt bijzonder, uh, maar... Ja, dat is een zak, hè. Ja, de, de zak bedoel je dan, hè, neem ik aan. Juist, ja. goed zo. Precies, maar dat dus lijkt me, dat, ik, Wat een eh, hachelijke situatie, uh, Adam Struik. Ja, maar uh, je moet er mee leven. Ja. Als je pijn hebt, hè, dan moet er wat aan gedaan worden. Ja. Nee, dat is dus, zeker waar. Uh, He? Maar jij, jij zegt net van, ik, ik heb nu die, die, hè, die, die, die hele installatie om me heen... en daardoor ben ik, ben ik alleen met kerst. Maar was je anders niet alleen geweest? Nou, dan kun je nog eens weg ergens naartoe, hè? Ja, en waar was je dan heen gegaan? Waar ben je bijvoorbeeld nou, vorig ik jaar geweest ik met kerst? Ofzo, of wat ook. Ik ben voor hem dus... Oké, okay. daar zou je dan nog wel heen gaan. Ja, maar ik vind ook dat er te weinig op de radio... op Helmsum 1, te weinig kerstmuziek komt... Oh, maar dan moet je even gewoon even doen. blijven luisteren vannacht. Want dat gaat helemaal goed komen. Ja, maar uh, het is te weinig. Oké. Okay. Nou, ik, ik ben al vroeg naar bed gegaan nu. Hè? En ik ben nu wakker geworden. Hè? Ik had de radio nog aanstaan. Ja. Ik denk, daar ga ik naar beneden toe. Sigaretje roken en <laughs> toch uh, eventjes. Even luisteren. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk, dat je luistert. Ja, maar ik zeg normaal... Alleen zijn is goed. He, geniet van het leven. Het duurt maar even. Maar wat is er dan zo goed aan alleen zijn? Nou, <laughs> niet lollig. Nee. Niet lollig. Maar, maar is dat goed? Zeg u. Is dat goed? Nee, dat is. Uh, dat is gewoon pet is dat. D dus dat eigenlijk, is, uh, ja. ze bedoelt het een dat beetje kan je ironisch. Niet nee. Maar waar, waar ik toch wel benieuwd naar ben, eigenlijk, is, is dat verhaal dan rondom uw zoon te zeggen... hij mag mij niet meer zien van, van de moeder, dus eigenlijk van uw eh, ex-vrouw dan waarschijnlijk? Ja, waar ik al vijftig uh, jaar vanaf ben. Vanaf ben, nou, dat, dat zegt ook genoeg over jullie relatie, denk ik. Maar, maar wat is dan de reden dat hij u niet meer mag zien? Ja, weet ik niet. Nooit gevraagd, dus ik hoor niks ook, dus ziet hem niet. Nee. Niks. Ho hoe heet hij? Ja, net als ik. Adam. Ja. Mooie, mooie naam. Is het niet, uh, is, is niet mooi om met Kerst eens een keer uh, proberen dat te herenigen? Ik wil niet nee, uh, de Bert van Leeuwen nee, uithangen. Hoor, hier, nee, maar. nee, nee, nee, nee. Dat is niet met de lijmen. Dat is uh, over. Is dat als, over? U mijn, uh, als u een goede vriend was, dan had ik daar meer weet van als dat hij. Want daar heb ik geen weet meer van. Oké. Okay. Maar u zei. Over. Je zei wel net van als hij langskomt, dan is hij welkom. Ja, ik bedoel, de deur staat open. Ja, de deur staat open. Hé, hey, Adam, maar... stel, stel dat hij niet langskomt... en, en je, je zit toch thuis vanwege de hele gedoe met Al Plassen... Eh, wat ga je dan doen morgen de hele dag? Ga je dan te televisie kijken of radio luisteren? Of nee, zo... soep klaarmaken. Soep klaarmaken? Ja. Wat voor soep? Groente soep. Nou, lekker. Ja. En dat is de invulling van jouw eerste kerstdag? Ja, ik heb, zou een knijn halen, maar ik kon niet weg... Kom nee. ik naar de mat toe om een konijn te gaan halen? Dat heb ik afgebeld. Dat vonden de mensen erg. Ja. Want, dus... want dat is wat je normaal doet met kerst en konijn eten? Ja, dat is altijd de traditie. Een flappie. En dat is het eerste jaar dat ik het niet doe. Oh. De traditie wordt gebroken door de katheder. Ja. Nou. En, en is die ellende waarschijnlijk snel voorbij met die katheder? Of zit je daar uh, nou, voorlopig ik nog af? Tot januari, tot 2 januari, moet ik met het ding erin blijven zitten. Ja, wat een ellende. Sterkte, Adam, daarmee? Ja, ik zeg nogmaals. Ze, draaien we, uh, leuke kerstmuziek. Ja? Eh, dat is meer als. De, ja, mag ik het zeggen, op zijn Rotterdam's? Gauwe hoer. Ja, ik kom ook uit Rotterdam, eh, dus ik kan het hebben. Uh, het is natuurlijk uh, uit het hart grepen. Ja. Maar, Adam, he, eh. heb je dan ook nog een bepaald verzoeknummer? Dan kan ik, uh, kan ik misschien even kijken of we dat in, in, uh, in de computer hebben staan. Nou, van. Uh ben Crosby. B ja? En, en welk nummer dan? Ja, dat weet ik zomaar niet hoor. Dat knul. hou me daar niet aan. Of van Frank Sinatra. <laughs> ja, niet op, wacht even hoor. Ik noem even op wat, van, uh, wat op van, uh, van Mr. Crosby. Uh, Moet ik even goed kijken? Ja, dat is niet echt kerst. Is er nog iets met kerst van die man wat erin hebben staan? Uh... Nou, doe het maar van Frank Sinatra. Juist, ja, is wat heeft hij voor moois gezongen over. Oh, wacht, ja, ik, ik, ik, heb, ik heb hier iets. Ik heb White Christmas van, uh, van Bing Cos ja, Crosby. Dat is goed, joh. Ja, speciaal voor jou dan, Adam. Voor, eh? Heb je toch een beetje een gezellige kerst? Ja, ik uh, dank je heel hartelijk. En ik uh, denk alle mensen die alleen zijn. Ja? maak er wat van. Want het, het leven duurt maar even. En geniet van het leven, want het duurt maar even. Dank je wel, Adam. Fijne kerst. En, uh, een prettige kerstdagen. <laughs> en een zalig uiteinde. En een goed begin. Dankjewel. jij ja, ook okay, en we gaan, we gaan luisteren. In Nederland. Jo. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben echt een fijne En we gaan nu luisteren naar Bing Crosby. Dankjewel Adam. Dankjewel. Doei doei. of Christmas.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 heeft u al verstand van, hoor, van klassiekers, die Adam. Bing Crosby was dat. Bing Crosby met White Christmas. Dreaming of a White Christmas. Nou, ik kan je vertellen, die gaat niet komen, hoor, die Witte Kerst. Dat is toch een beetje een illusie, maar gezellig kan het zeker zijn. En uh, daar kan muziek aan bijdragen. Tenminste, gezellig, dat, uh, dat vind ik dan. Maar Aleida, goeienacht. Hallo. Ja, jij, uh, jij vindt dat eigenlijk niet zo, hè? Nee. Vertel. Het, voor mij is het een gewone dag. Ik, ja, ik ben twintig jaar alleen, dus ja. Je hebt echt geen familie. Niet dat ik de banden verbreek of zo, maar ze zijn er gewoon niet. Nee. Uh, en, en, maar je bedoelt, je hebt ook nooit broers of zussen gehad of iets dergelijks? Nou, de zus die ik heb, die is, die is er nog. Die zit nu in het buitenland. Oké. Okay. Die is op vakantie. En ouders heb ik al heel lang niet meer. Nee. En, maar, en die zus die dan die in het buitenland woont, die spreek je nooit? Nou, die is een beetje, uh, ja... Hoe ja, zeg ik dat nou netjes en, en niet uh, kwetsend. Uh, verward. Verward, oké. Okay. Niet echt in staat om, uh, om contact te hebben in ieder geval. Juist. Oké. Okay. Maar je zegt ik ben twintig jaar alleen, geen familie. Maar betekent dat ook uh, geen, uh, geen, geen kennissen of vrienden die langskomen voor een praatje? Nou, ik kan mezelf ook nergens heen. Omdat ik dus al roze gebonden ben. Dus je... ik kan bij, bij niemand binnen, zowat. Ja, je zit in een rolstoel. Ook toch? Ja. En, en, en wat, is, wat is de reden? Hoe is dat zo gekomen? Eh uh, is een uh, spierziekte. Oké. Okay. Meerdere spierziektes. Ja. En dat maakt het uh, nog extra lastig om, om een beetje mobiel te zijn? Ja. Dus het enige wat ik heb is met mijn hondje, wat ik elke dag doe. Dus vanmiddag ga ik handiglijk de winkel in om boodschappen te doen. Je denkt, oh nee, ik ga, ga weer weg. Ja? Wat dan? Ik, ik, had een, ik had nooit een gedacht aan die drukte. Wat, wat zei ik, u, sorry? Ik had niet eens aan gedacht aan die drukte. Oh, het, het, was, het was gewoon veel te druk om te winkelen. Nou, kijk, ik had zoiets van: hoe komt het hier zo druk? Oh ja, de kerst komt dan. Ja. Dus je, je staat hier eens weer bij stil. Nee. Dus nee. mensen die lopen die allemaal van. Leuke dagen, joh, we gaan naar die, we gaan naar die. Dan denk ik, hou je mond. Ik weet niet eens wanneer. Nee. Waarheen? Hou je mond tegen me. Ja, je vindt het eigenlijk een beetje vervelend. Ik vind het. Ik ben blij dat het de januari is. Ja? Want wat, wat ga. Wat, moet ik u zeggen? Hoe oud, hoe oud ben je eigenlijk? 54. 54. Nou, dan mag ik nog ja. je zeggen toch? Ja, voor mij wel. Ah, gelukkig. <laughs> maar wat, wat doe je dan wel? Want je zegt, ik kijk uit naar 2 januari liefst zo snel mogelijk. Waar, waar vul je dan je leven mee? Nou, ik ben gelukkig al een beetje met de computer aan het rommelen. Ik ga met mijn hondje wel regelmatig naar het bos met de scoot. Ja. Maar verder vergeet, ja, kijk, ik heb nu geen revalidatie. Anders vier keer per week. Dus ja... Dan ben je ook vier dagen, vier halve dagen weg. Ja, precies. Dus de dagvulling is een beetje leeg deze week. Ja, maar goed. Buiten dat om... Kijk, ik heb überhaupt als mensen een beetje opgevakt voor... te zijn, van een paar dagen laat, ze elkaar de hersens in. Je weet hoe dat gaat. Ja. Dat hoor je zo vaak. Ze hebben een grote feestjes, maar na die tijd krijgen ze ruzie. Omdat ze te veel gedronken hebben, boem. Kijk, dat heb ik al zo vaak meegemaakt, overal. Maar, maar waarom vertel je dat? Heeft dat iets te maken met, uh, met kerst? Nou, dat gebeurt vaak na die tijden. Ik heb er een paar keer iets van meegemaakt. Ja. En dat was niet zo, nee. Niet zo dat leuk? Niet zo leuk. Maar, maar vertel eens, uh, Alayda, wat, wat ga jij dan doen uh, zeg maar, als, het, als, het, uh, als het de nacht voorbij is... En, en op tweede kerstdag en die andere dagen dat je even niet bezig bent met revalideren... of, uh, of met je hondje uh, lekker naar het park? Kijk je dan televisie of, of, of luister je naar muziek of lees je een goed boek? Ik luister heel veel naar actualiteitenprogramma's. Ik wil alles bijhouden. Ja? Ja, ik wil alles bijhouden. Ja. En dat heb ik vanaf kind van al, hoor. Dan zeg ik altijd tegen Vader, papa, stil. Ik moet luisteren. Er is wat gebeurd. Oh ja. <laughs> maar ken je dan ook de uitgelekte toespraak van, van koningin Beatrice al? Ja, zeker. Ja? Kun je maar uit je hoofd even voordragen? Kan ik voordragen? Ik heb hem... In fluit heb ik hem gehoord. <laughs> Landgenoten. Ja. ja, nee? Ik kan wel heel goed. Ga verder. Ja. ja, ik heb hem nog niet gezien, de uitgelekte toespraak. Ik heb het alleen gehoord, maar ik heb het nog niet bekeken. Nee, ik heb hem ook weer fladder gehoord. Want ik was met als en af van de kromer dan ook nog tussendoor. Maar ik, ik luister wel. Ja. interesseerde me echt. Dan ga ik voor zitten. Ah ja. ja. En dat is natuurlijk ook misschien wel vervelend. Want als je, als je zo van actualiteit houdt, zoveel gebeurt er waarschijnlijk niet de komende dagen. Het zijn toch een beetje de nieuwsluwe dagen van het jaar. Nou ja, dan moet je gewoon even bij je een beetje rommelen op de computer van YouTube. En dan ga je wat oh, rare dingen bekijken. Ja, maar, zoals? Maar, maar. Of ben je dan zo iemand die die, die mooie ja, kattenfilmpjes bekijkt en zo? Ja. En iets met dierenfilmpjes zoeken en die dingen meer. Ja. Ach, dacht, dacht, dat kon we wel door. hoor. Ja. Maar ik vind ja. gewoon geen leuke dagen. Nee. Nou, dat punt is gemaakt, hè, Aleida. Dankjewel dat je dat even wilde delen. Ja, want ik heb, ik heb ook zoiets van, er is niks voor mensen die alleen zijn en minder mobiel zijn. Er is voor bejaardens, zoals is er iets. Ja, wat, wat, maar, wat, wat, wat zou je dan graag willen? Nou kijk, daar wordt een middag voor georganiseerd, dat mensen toch een keer samen kunnen zijn. Of een kerstbrunch of zoiets hebben. Maar bedoel je dan uh, in, in de wijk of zo waar je woont bijvoorbeeld? Nou, je hoort het überhaupt nergens. Dat, dat hoor je nergens. Dat, dat er iets georganiseerd wordt? Ja. ja, voor ouderen, maar niet voor mensen die dus minder mobiel en toch voor mijn leeftijd zijn. Maar is er niet iets uh, gezelliger, dat is toch met kerst, met kerst zijn? zijn de kerken altijd open? Zijn er altijd tal van diensten en, en waar je gezellig ook even een stukje kerststool kunt eten... of een, of een lekker kopje warme chocomel of gluwijn kunt nuttigen? Is, is dat niet in de buurt uh, beschikbaar? Nee, ik zou niet weten waar. Hmm. Waar woon je? Amersfoort. Amersfoort. Nou, ik denk dat daar ik toch wel... Uh, dat, dat, misschien is dat wel iets leuks om even op je computer dan uit te zoeken vannacht. Ik, ik weet zeker dat er in Amersfoort wel een kerk of een, iets, iets anders is... een buurthuis waar iets voor gezelligs voor kerst wordt georganiseerd. Ja, maar goed, dat seks is. is het voor bejaarden heb je al, al die dingen, weet je wel? Ja, precies. Je, je, wil, je wil niet met de bejaarden samen. Dus, maar zou dat niet ook nee, iets voor jongere mensen zijn? Hm? Er, er zou toch ook wel wat voor jongere mensen zijn... Nee, nee, nee, dat zeg ik juist. Dat is er niet. Hmm. Als je, en dat is, vind ik heel erg vreemd. Ja, ik begrijp dat het. Zou, dat zouden jullie als journalisten dus ook te bedden moeten brengen. Om, om, meer, om meer van die initiatieven te laten ontplooien. Ja. ja. Nou, ik, ik ben benieuwd. Misschien, misschien zijn er wel meer mensen van die bedden die zeggen: Nou, ik heb er echt wel behoefte aan dat, dat, dat het gebeurt. Want kijk, je zit vanaf 50. Tot 85 of 70 heb je niks. Nee. Van vanaf van, van mijn leeftijd is er niks meer. Ja. Ik weet niet hoor, misschien, uh, misschien, misschien is er wel iemand die nu luistert uit de omgeving Amersfoort... die zegt, nou hallo, wij hebben een hele leuke kerstbrunch georganiseerd... en daar is uh, mevrouw Leijder van harte welkom. Nou. Dan, uh, als, als, als, als die belt dan zal ik het doorgeven. <laughs> to, oh, okay, dan, to, dan, dan moet je maar even blijven of, luisteren. Dan hoor ik hem wel. Ja, bedankt, bedankt voor ja. het belletje in ieder geval. En succes de komende dagen. Ja, en werkt ze. Okay. Fijne dagen jij. Bedankt. Doei. Ik neem gewoon eventjes, zo kan dat, op de bonnen voor iemand anders op, op de andere lijn. Hallo, nacht. Hallo, goedenavond. Met wie spreek ik? Mijn naam is Henk. Hallo Henk. Hoe breng Hallo. jij de kerst door? Um, in bed voornamelijk. In bed? Ja. De hele eerste en tweede kerstdag? Uh, de hele kerst. En is dat, uh, is dat vrijwillig? Uh, nee, dat is omdat, omdat ik ziek ben. En, uh, en, en, en hoe ben je ziek? Wat voor ziekte heb je? Ik heb een hersentumor. Een hersentumor? Ja. Dat is, uh, dat is ontzettend heftig eigenlijk. Het is vorig jaar geconstateerd. Ik ben in januari geopereerd en vier mijn uh, laatste kerst... Je viert jouw laatste kerst en, da en daarmee bedoel je dat, je dat de verwachting niet is dat je nog heel lang leeft? Ja, precies. Zo, en, en, en wat is die verwachting dan precies? Um, het kan nog een week of zes zijn, maximaal. Wow. Dat lijkt me heel, heel, heel apart om ook te weten dan. Ja, dat is het ook. En... en uh... Ja, hoe, want je zegt, nou, ik lig dan in bed in ieder geval met kerst. Maar is het, uh, vier je het dan nog op een bepaalde manier? Zie je nog mensen? Uh, ja, mijn, mijn dochter en mijn schoonzoon morgen, uh, of zeg maar vandaag. Ja. En mijn zoon en mijn schoondochter morgen. Oké, okay. die komen gezellig langs. Ja. En hoe oud ben je, als ik vraag mag, Genk? Ik ben 59. 59. 59. Dat ja. is ook vroeg zeg voor zo'n heftige tumor. Ja, een uh, zeer kwaadaardige tumor. Een zeer kwaadaardige? Daar hebben ze me uh, aan het begin van het jaar al over Ja. En ik heb alle mogelijke uh, treatments gekregen. En ze hebben me twee weken geleden verteld dat ze daarmee gaan stoppen, want dat het geen zin meer heeft om nog verder te gaan. En wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, dat is dan jammer. Ja, is, is, is dat alles tijden zo nuchter in? Ja. ja. Hoe, hoe komt dat? Ja, je ziet het aankomen, hè. Ja. Of je voelt het aankomen. Er gaat elke, het is een soort salami waar je plakjes van afsnijdt. En dan gaat elke dag een plakje af. Ja, en de salami zijn dan je hersenen. Ja, dus... En, en, en is dat dan ook iets waar je zeg maar, nu al iets van merkt? Fysiek gezien of, of qua, qua... Ja. Ja? En, en hoe dan? Ja. Uh, van mijn bed naar het toilet lopen is een soort marathon. Oké, okay, dus je, je merkt dat, brand, in, dat, je, dat je fysiek gewoon niet meer in staat bent om, om, om veel inspanning te leveren? Nee. ik kan helemaal niets meer. En het is gewoon heel vervelend want in de loop van het jaar heb je ook al je alles wat je leuk vond om te doen, heb ik ook moeten geven. Ja. En, en, en wat waren die dingen zoal? Uh, autorijden. Mijn bootje varen. Ja. Dingen om van het leven te genieten eigenlijk. Precies. Dat heb je op moeten geven. Ik heb... Uh... 45 jaar. heel, heel, heel hard gewerkt. om alles te bereiken. En je ziet het in een jaar. doe je vingers slippen. Als losstand Als door je vingers slippen. Ja. Want wat, uh, wat, wat voor beroep had jij? Ik. Uh, had een. Uh, kinderkleding, een kinderkledingbedrijf. Wij ontwikkelden collecties voor kinderkleding. Oké. Okay. En dat heb je 45 jaar lang gerund? Ja. En nu dacht je, nu is het tijd om te genieten van, uh, van, van het resultaat... en een paar centjes waar je een mooie boot van hebt gekocht... en misschien een leuke auto? Nou, ik was in mijn kantoor in het Verre Oosten. En voordat ik het wist lag ik op de grond voor de receptie. Dus raakte me uh, in één klap. zonder dat je er. Uh, uh, zeg maar. iets aan voelde komen. Ja. Het is een epileptische. Uh, een epileptische tumor. Dus. Jeetje, en zo kwam je erachter dat er iets helemaal niet, uh, niet pluis was daarboven. Precies. Ja. Jeetje, ik, ik, vind, ik vind het uh, best, wel, uh, best wel. heftig op te horen. maar ook best wel. Ja, uh, mooi hoe je er toch wel een soort van nuchter in staan. want dit is dan toch. Uh, zo is het, je zegt het net zelf, je laatste kerst waarschijnlijk. Ja. Want want uh, hebben we het even gezegd? Want ze, ze geven je dan nog, nog zes weken, maar is, is er nog een, een wonder mogelijk? Is er, is er kans dat het toch nog een stuk langer gaat duren? Ja, een wonder is natuurlijk nooit uitgesloten. En ik heb mezelf beloofd, ik blijf, blijf trokken tot het aller-aller uiterste. Ja, je blijft hoop houden? Ja, tuurlijk. tuurlijk. En, en hoe geeft zich dat dan voor me? Ben je gelovig of... Uh... Ik heb twee kleinkinderen Ja. en die had ik gehoopt op te zien groeien. De ene is nu twee jaar en een paar maanden en de andere is uh, negen maanden. Dus... Ja, dus daar heb je in ieder geval nog een stukje meegemaakt. Dat wel, maar het zou mooi zijn als dat Precies. nog een stukje door kan duren natuurlijk. Ja. En, en, maar Mijn vraag van net, waar vestig jij je hoop op? Heb, heb jij een geloof of... Hoop je door iets anders? Uh, nou, ik hoop inderdaad dat. Uh, hoe heet het? Ik hoop inderdaad dat de Almachtige me nog eventjes zal helpen. Ja. En mij bij zal staan. Want het, het lijkt mij, zeg maar, ik, ik, ben, ik ben zelf nog vrij jong. En helemaal niet, wel. het kan, hè, dat, dat, daar getuigt ook jouw verhaal van. Het kan zomaar gebeuren bij iedereen. Maar ik, ik ben er zeg maar niet, eigenlijk bijna nooit mee bezig van... hé, hey, het zou zomaar afgelopen kunnen zijn. Um, maar als je, dat dan, als je dat dan weet, dat dat waarschijnlijk het geval is... dan lijkt me ook dat je heel erg aan gaat nadenken over... nou, uh, waar ga ik heen? Uh, heb ik hier op, op aarde uh, gedaan uh, wat, ik, uh, wat ik had willen doen? Dat je eigenlijk heel erg aan terugkijken bent of zo dat soort dingen. Is, is, is dat ook zo? Nee, dat is niet zo. Het is bij mij niet. Oké. Okay. Ik heb nergens spijt van. Ik heb en toen ik. Sorry hoor. Geef niks. Toen ik vorig jaar ziek werd, ben ik er ook redelijk rustig in gaan staan. En toen heb ik gezegd, ik heb mijn leven lang gedaan wat ik heel graag wilde doen. If this is it, then this is it. dan is het. Daar kun je er ook niks aan veranderen. Nee. En hoe staan jouw kinderen daarin? Nou, een beetje hetzelfde. Maar die steunen we wel op dat gebied. Ja. Maar ja en mijn echtgenoot ook. Ja. Oké, okay, ja, dat maakt het ook nog eens. Uh, maar, maar staan hier ook allemaal zeg maar, net zo. Want wat me opvalt is dat je daar eigenlijk zo heel nuchter in staat. Terwijl het ook lijkt dat het gewoon ontzettend verdrietig is. Sorry, wat is het? Ik, ik zei, wat mij opvalt is dat jij er zo zeg maar nuchter over praat. En dat vind ik aan de ene kant vind ik dat heel mooi. Maar ik denk, ja, het is, het is toch ook wel ontzettend verdrietig. Ook voor jouw echtgenoten en voor je kinderen. Ja, natuurlijk is het verdrietig. En toch ook angstig. Ja. Maar je moet ermee leven. Ja. Niemand weet hoe het af gaat lopen. Nee. En, en hoe, hoe, hoe denk je daarover? Over, over, over de dood en, en wat er eventueel vandaan komt of niet? Dat zullen we wel zien. Zo sta je erin. Ik zie het zo. Ja. Oké. Okay. Je laat je ik hoop, verrassen. Ik, ik hoop inderdaad dat er nog wat is. Dat ik nog naar beneden kan kijken. Ja. En dan toch misschien je kleinkinderen kunt zien opgroeien. Precies. Ja. Hey, en, en hoe ga jij dan die dan, laatste kerst... Daar denk ik dan wel over na. Oké. Okay. Ja. Hoe, hoe ga je de laatste kerst vieren? Of, nou ja, waarschijnlijk je laatste kerst? Eh... Uh... Ja, eigenlijk een beetje net als de vorige, die we gevierd hebben. Uh, alleen dit keer zonder een uitbundige uitpakking. Ja, want is, is de sfeer, het moet natuurlijk nog gebeuren, want je zegt, nou, we hebben een zoon, uh, of eerst komt je dochter en je schoon langs en dan je zoon en je schoondochter. Uh, maar is, is het dan nog wel gezellig of is het dan ook een, waarschijnlijk een hele bedrukte sfeer? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om als, als gezin? Nee, ik denk het niet. We maken er gewoon een uh, normale kerst van. Dus. Ja. Kijk, en vanavond, vanavond hebben we een diner. met mijn. Uh, dochter en mijn schoonzoon. en mijn kleinkinderen. en de verpleging. We hebben 24 uur verpleging aan huis. Oké. Okay. Dus. Ja. Het gaat gewoon een gezellige avond worden. Daar gaan we gewoon een gezellige avond van maken. Oké. Okay. En, en hoe gaat het bij jullie? Is dat gewoon met gesprekken of met een spelletje of een goede film? Ja, nee, met gesprekken gesprekken. Mooi. Henk, wat, uh, wat bijzonder dat je ook opbelt om dat te vertellen. Graag gedaan. Ja, ik zou zeggen uh, uh, geniet ervan, van je familie. En, uh, en fijn in ieder geval dat je, dat je die mensen om je heen hebt. Uh, ook in, ja, waarschijnlijk dan de laatste fase. Toch? Ja. En uh, wie weet, een wonder uh, kan altijd, hè? Ik help het je ja, hopen. Meneer. Dankjewel, Henk. En uh, fijne kerst. Oké, okay, dankjewel. En hetzelfde geweest. Dat was ik met, uh, met zijn uh, bijzondere kerstverhaal, uh, moet ik zeggen. En uh, daar voegen ook weer anderen met hun, uh, met hun eigen verhaal. Heeft u nou ook een uh, bijzondere kerstverhaal? Uh, of, of wilt u gewoon heel normaal vertellen wat u uh, he, misschien is door een kerst zoals alle andere jaren? Dat mag ook. U kunt uh, daarmee bellen naar 0800-1121. Ik, uh, ik ben er wel van onder de indruk, onder de indruk moet ik zeggen. Dat het ook zomaar, ook zomaar je laatste kerst zou kunnen zijn. Ja, met, die, met dat besef ga ik helemaal kees niet in. Maar ja, het, het kan iedereen gebeuren. Dan ben je natuurlijk opeens heel anders daarmee bezig. We gaan even luisteren naar muziek en uh, zometeen praten we weer verder. Christ is Born van The Carpenters. Dat, uh, dat was een stukje mooie muziek. En daarvoor het indrukwekkende verhaal van, uh, van Henk over zijn uh, misschien wel laatste kerst. En nu heb ik aan de telefoon Erika. Die wil vertellen over haar eerste kerst. Erika, goeienacht. Goeienacht. Ja, ja. Je, je klinkt toch niet echt als iemand van, uh, van één jaar oud. Dus je moet even uitleggen. hoe Hoezo jouw eerste kerst? Ja. Nou, um, het is sinds acht jaar dat ik weer... Uh, ik ga op een hele uh, fijne manier um, ja. met iemand die heel jezelf is. Uh, want um, acht jaar geleden um, is mij een trauma overkomen. Ja. Ik, um, uh, ik um, had een situatie met mijn ex-vriend en uh, daarin ben ik over een straat gereden in paniek en um, in een soort black-out. Vervolgens beschuldigde hij mij van poging tot doodslag. Nou, dan gaat er een traject in werking wat je niet wilt weten. Maar wacht even, ja. jij bent over de straat gereden. Maar ja, wat bedoel je daarmee? Waar is over een straat? Me met je auto? Of, uh... Ja, met de auto. Ja, met de auto. Ik, ben, ik, ben, uh, ik heb een soort klik in mijn hoofd gehad. Hij trok een deur van een auto open. En, en ik heb een soort klik gehad. Ik, ik ben dat ook kwijt. Ik weet nog dat hij die deur open trok. En daarna ben ik gewoon, uh, uh, ja, uh, zeg maar vijf minuut kwijt. Ja. En, um, ik kwam er bij wat positieve toen ik in de pui uh, van mijn uh, huis stond. Maar, maar wacht, betekent dat dat hij er maar ook in de auto zat... waarin jij reed op het moment dat je zegt... ik reed uh, zo blindelings die straat over. Nee, nee, nee, nee. Ik was in de auto gestapt. Uh, dat was onze auto. En um, ik wou um, rust. Ik dacht, ik wil weg. Um, en um, ik had s'nachts om te slapen, had ik, hij was verpleegkundige en hij had uh, wel tranquilizers in huis. Dus daar heb ik wat van ingenomen. En niet één tabletje, maar gelijk vijf, want ik dacht ik wil slapen. <lacht> en um, dat deed ik s'avonds om elf uur en om drie uur werd ik weer wakker. En die troep, als je niks gewend bent, zat natuurlijk nog in mijn lijf. Ja. En um, um, waarschijnlijk mede daardoor, en dat ik al nachten niet sliep uh, door de hele situatie, um, heb ik gewoon een blackout gehad. En um, hij trok de deur ineens open om tegen mij iets te zeggen. En um, ik heb nee gezegd en ik heb vervolgens op het gas gedrukt. Ja. En um, ik ben over een weg, nou ja, over een, een, een, een perk, een voetpad, een fietspad, een, een, een, een rijbaan en weer een uh, fietspad, voetpad, de bui binnen gereden. Nou ja, ik heb gewoon een engel op mijn schouder gehad. geen mensen zijn omgekomen. Nee. Want het was twaalf uh, uur en uh, uh, er is een school vlakbij in een winkelcentrum. Nou, ja, je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Ja, had, ja want in feite had gezien. je natuurlijk gewoon een, een klaslokaal met, met alle gevolgen die uh, binnen kunnen rijden. Ja, het is dus een Volvo Station was het, dus je kunt je voorstellen wat dat uh, voor een bak van een auto is. Ja, dus, uh, dat, dat, dat gebeurde allemaal gelukkig. niet gelukkig, maar, maar je zegt ik werd nee. toen aangeklaagd voor, voor, voor poging tot doodslag. Ja, nou ja, in eerste instantie... Ja, door hem. Ja, door hem. Dat wist ik niet, hoor. Ik, ik bedoel, um, um, ik, ik kwam bij mijn positieve en, en, en de politie was er... en een ambulance en ik moest naar het ziekenhuis. En, nou goed, ik was helemaal over, over mijn toeren... helemaal hyperventileren en zo. En je krijgt wat je krijgt het Nou goed, dan denk je, nou ga ik naar huis. Ja. Nou ja, niet dus... Je gaat richting cel in het politiebureau. Althans, ja. je gaat eerst eens naar het politiebureau en dan word je gehoord. En, nou ja, ik was zo overstuurd dat het helemaal niet kon. En um, uh, vervolgens uh, kreeg ik uh, een uur later of zo te horen um, dat ik werd aangehouden officieel. Mm -hmm. En uh, uh, ja, toen vroeg ik waarvoor, want ik kon me voorstellen over, over het wegrijden dat je daarvoor werd aangehouden. Want dat kan natuurlijk niet. Ja. Maar... Um, toen werd me dus verteld uh, dat mijn ex-vriend mij aangegeven had poging tot doodslag. En um, ja, dat heb je dan wel eens gehoord. <laughs> en ik heb wel een vriend die advocaat is en ik ben wel eens mee naar rechtzittingen Maar dan overkomt het jezelf en dan weet je dus niet wat er gaat gebeuren. En dan kom je in een vieze stinkende cel met een smerig matrasje. Ja. En, um, en ik, ik, ga, ik ga je even onderbreken, Erika, want hoe dat precies leidt uh, uh, tot jouw ja. eerste kerstviering in acht jaar, want dat is natuurlijk ja. de insteek van het verhaal. dat gaan we zo meteen ja. in voor, want we moeten er even tussenuit voor het nieuws. Ja, is goed. Dan uh, spreek ik jou zo meteen, ja. dan gaan we even luisteren naar, uh, ja. naar het ANP.